Welkom terug bij Echte Jannen, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op Echtianne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En van wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. En maar zo is het dus straks. Net. Heel goed gezegd, joh. Ja, yeah, hartstikke mooi. Maar we gaan hier nog even door met onze hoofdgast uh, voor vanavond. Fleur Agema, nummer 2 van de PVV. Fleur, uh, uh, we hebben natuurlijk allebei met mond open naar Wilfried de Jong gekeken... dat jij 24 uur daar doorbracht. Waarom zat je daar? Ja, ze hadden me voor de derde keer uh, gevraagd en ik dacht... Uh, oh, waarom uh, niet? Want maar je acht... kende het programma, het concept? Ja. Want je hebt 24 uur gewoon eigenlijk je kaak op elkaar gehouden. Nee, we hebben van de 24 uur zeker 15 uur uh, gesproken. Nee, maar... En dus is maar een klein... Ja. ja, maar er is natuurlijk Het was bijna... echt uh, op een gegeven moment... Uh... Nou, Jan, je gaat toch niet vertellen dat er geen nieuws in zat? Er zat geen nieuws in? Jawel. Anderhalf ja. jaar geen seks. Oh ja. ja, dat was Toch? wel nieuws. Drie jaar alleen geslapen, ja. Kijk, Drie... ja, dat vond ik dus een instinct. Kijk, want je bent goed afgetreden, eh, <lacht> Drie jaar alleen geslapen. Ja, ja. ja. Zeg niks. Nee. Slapen. Dus, Slapen, dus, uh, ja. dus uh, nou, opzodemieterudel. Nee, er maar het klopt dus allebei, hè? Anderhalf jaar. Ja, ja. <lacht> en toen had je op een gegeven moment, dan vlieg ik tegen het plafond. Vlieg je nog wel eens tegen het plafond? Nee, maar het is... Ja. Of heeft dat met je hernia te maken, dat je zegt, nou, daar stop ik mee? <lacht> ja, dat doen we niet meer. Nee, maar, maar, nee. maar wat, wat, wat was dat dan voor uitspraak? Ik vond het een beetje zielig, eigenlijk. Ja. ja. Ik denk, zo'n leuke vrouw, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, ja. ja hoe, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Geen idee. Ja. Ja, ik ben gewoon niet het type... Ik, ik ben niet het type waarheidstens of zo, nooit meegemaakt. En, uh... Nee, maar je kan toch gewoon een, een vent nemen? Ja. Ja. ja. Dat kan wel. Maar ja. het moet wel een leuke zijn, natuurlijk. Ja, ja. ja. Het is geen handvol, maar een landvol, toch? Ja. Ben je zo kritisch, de mannen dan? Nee, maar ja, ik heb natuurlijk ook jarenlang ben ik zo met, die, met dat werk bezig geweest. En wat ik, wat ik mee naar, thuis, naar huis nam, s avonds, dat was een, uh, een, een trolley partner. vol met stukken en uh, dossiers. Nee, maar even wachten. Uh, dit is toch En niet... ik nam, die nam ik mee naar bed. Hè? <laughs> maar je zei, ik ben niet uh, kieskeurig. Ja, kies, nou, je moet, ja, je moet toch het gevoel hebben van, hé, hey, dit is een leukert. En, uh... nou, hoe ziet dat eruit dan? Ja, ik heb een partner. Ja? Oh. Oh. Nou, oh. <laughs> hoe ziet dat eruit dan? Ja, het is, het, ja, het is toch grotendeels uh, uh, Nee, het gevoel. is een neger. Is het geen Marokkaan? <laughs> nee. Nou, is het kan toch? Wat is het? Is het een blonde jongen? Nee. Wat is het voor jongen? Is het een jongen? Het is zeker een man. Nee, goed, dat kan ook. We, ja. hebben, we hebben hier van alles en nog wat. Uh, voor, voor, qua ja. <laughs> de Vorige ja. week hadden we een soort uh, homo special. Ik denk, uh, ja, we houden er gewoon in. Hey, en, en, en, en waar heb je hem ontmoet? of Dat is misschien wel wat te privé, maar omdat je alleen maar in de politiek zit? Ja, inderdaad. Ja, in Den, in Den Haag. Is hij uit de politiek? Of in de politiek? Of van de politiek? Aan de rand van de politiek. Aan de rand van de politiek. En is hij dan van de verkeerde partij? Nee hoor. Nee, van... nee, nee, nee. Hij werkt in Den Haag als uh, lobbyist. Oh. Nee. En uh, lobbyist van uh, Heestens? Zeiden zei hij van nou meid, moet je, moet je eens even nee. voelen. Heerlijk paardenhaar en nee, dekbed. Nee, nee. Het was een leuk weerzien. En, uh, en, en, en, en een dossier wat ik nu inmiddels natuurlijk niet meer onder me heb... maar aan een collega heb gegeven... En, uh, en van een lunch kwam het diner. Uh, Ga verder. Ja. Leuke afspraak. En van het diner kwam het vol. Ga verder. <laughs> en hoe lang zijn jullie al samen dan? 10 maanden. Oh. Zo, hartstikke, hartstikke. We tellen de maanden nog. Nee, oh. maar ja. wij ja. maakten ons zorgen... ...omdat je tegen, tegen die, die, die, die jongens ...ik blijf, ik blijf ja. tegen een stuiten. ...en ik denk, nee. nou, die vrouw moet toch wel een kans krijgen... ...en ja. maken ons genoeg. hartstikke zorgen... En, ...omdat je ja. natuurlijk ook van die, die, nu van die platte schoenen moet dragen. Ja, want ja, toen, ja dan trek je toch ja, ook geen enkel man Fleur, nee, Toen ik je daar zag zitten bij Wilfried de Jong... ...die schoenen, dat is één ding... Ja. ...maar die achterlijke zwarte sokken van je... Doe ja, de, de... Ik, heb dus, ik heb altijd van die Valken, sportzokken. Dat zijn de enige sokken die ik heb, maar die draag ik normaal. Die doe ik alleen maar in mijn. Uh, Witte sportzokken? Nee, zwart. Hey, oh. Maar dat zijn inderdaad van die hardloopzokken. Ja, dat, ik dat heb we die, die, ik hier niet opgewonden. Nee, van, maar he? ik heb sokken natuurlijk alleen maar in mijn hardloopschoenen aan. Wat ik nu al een poosje niet doe vanwege die hernia. Ja. Dus vandaar dat ik die sokken... Ik vind het echt een, een afknap. Maar hoor. Je, je hebt ja. nu geen zwarte sportschoen aan? Jawel. wel. Ja, weer? Ja, je hebt ik heb meteen naar gekeken. Kijk dan. Ongelooflijk, zeg. Ja, maar je houdt wel eens op, oh, Jan. Toch? Hé, hey, maar daar ging natuurlijk ook uh, heel nee, veel Nee, maar er kan inmiddels wel weer wat heels aan, hoor. Dus dat uh, komt wel goed. Oh, mooi zo. Want uh, ja, Fleur agema en Hooghakken, dat, dat is een, een twee-eenheid. Ah, absoluut. Dat toch? Dat, mooi. dat geldt toch voor bijna elke dame. Maar goed, je hebt dus nu een nieuwe uh, kerel. Hartstikke ja, leuk nou, en Tot dat, de volgende keer. Dat, dat, dat ja. Maar Goeie. dat gerucht uh, dat jij met Geert zou zijn, dat <laughs> blijft ook maar doorrommelen. Maar dat wordt nu een beetje lastig, hè? Je hebt je al tien maanden met... Uh... Ja, toch? Waar, waar is dat toch vandaan gekomen? Uit dat boekje van die karen Geurtsen. Dat hoef je niet aan uh, mij te wijzen. Maar jij, nou, jij begon er net over hè? Oh, door je? Uh, dat? Ja, er moest, uh, kennelijk, uh, dat boekje moest verkocht worden. Dus uh, het was uh, zo zij, zo hard werken bij de PVV. Dus ze zal het wel verzonnen hebben van uh, ja, een stukje smeuigheid in het verhaal. Maar ja, het is totaal maar onzin. En dat was ook het enige smeugen wat erin stond, toch? Ja, daarom. Ja. Zonder dat, dat ze het helemaal niet. Maar zij had natuurlijk ook pech dat, dat die, die brievenbusplaster en zo er allemaal nog niet waren toen. Hè? Die zaten er toch nog niet? Ja, die periode had ze misschien uh, wat meer opgevangen. Maar ja, je ziet ook wel dat, ja, dat, dat zo'n medewerker toch eigenlijk weinig meekrijgt. Jij bent de nummer twee. Ja. Uh, eigenlijk iemand die nooit gescheur heeft opgeleverd of gedoe heeft opgeleverd. Hey, hardwerkend. Ik bedoel, zeven dagen per week loop jij met die ordners te, te dus je Lees trouwens dat die mannen, die lobbyist aan de rand van politiek... dat Bas Paternotters naam uh, wordt genoemd. Oh, nee. Soort... nee, dat is hem niet. Oh, jeetje, dat, <laughs> mooi. dat was, een, mooi een, je was een mooie scoop geweest. Dat was een mooie scoop geweest. Maar... En, maar, maar wat ik. had nou, ik er nou over, Jan? Heb je één keer inbrengen en het is gelijk al ja. helemaal klaar? Ja, ja. Heb je nog sorry. iets anders te doen dan Twitter? Of ga je, nog <laughs> iets, ga je nog iets vragen? <laughs> ik zit input te bekijken. Ongelooflijk, zeg. Hé, hey, maar uh, dat verhaal met. Uh, die, die, die had op een gegeven moment de, de brievenbuspisser. Je had uh, de, de, natuurlijk dat sodomieten met Sharp. En jij bent dus die harde werker. Denk je niet van: God, collega, wat, wat moeten al die mafkezen hierbij? Ze verpesten mijn aanzien ook. Ja, het is, het is uh, natuurlijk deels uh, iets wat we beter hadden moeten doen. Hè? Dus waar ook uh, VOG's moeten vragen. Ja, de, toch, ja, er is veel wat je kunt en ook veel wat je niet kunt. Want is natuurlijk ook niet alles omvatten. het gaat ook maar vijf jaar terug en er staat ook niet alles op. Ja, je maar deel. we hadden deels uh, uh, meer moeten doen. Aan de andere kant uh, zijn er ook wel dingen hopeloos uit zijn verband getrokken. Ik weet nog op een gegeven moment, op een uh, morgen was het... Uh, Um, uh, AD werd bij zijn ochtendprogramma in beeld gehouden van... Uh, weer een PVV'er in opspraak met wapens. Het was stond er een foto van Joram van Klaveren... met een uh, klappertjespistool tegen zijn hoofd. Want hij was op de school waar hij werkte als docent... was hij in een uh, toneelstuk de boef geweest. Oh ja. Maar dat wordt gebracht als weer een PVV'er in opspraak ja. met wapens. Maar er waren ook wel mensen waar wel wat mee aan de hand was. Uh, die zijn binnengekomen zonder dat ze goed geselecteerd zijn. Uh, ja, daar moet je nog steeds mee samenwerken. Ja. Denk je er niet... God ja, ze man. zijn natuurlijk bovenkomen bedrijf omdat ze een, een groot talent hebben. Ze hebben ongeveer 3000 mensen gesolliciteerd voor, voor een baan. Of een dus dat kan ook, toch? Um, nou, uiteindelijk zijn ze natuurlijk naar boven gekomen gewoon met hun talent. En op een gegeven moment, kijk, je vraagt natuurlijk aan iedereen... Uh, uh, uh, zijn er dingen die je moeten weten? Ben je wel eens met politie en justitie in aanraking geweest? Heb je wel eens een tonnetje, uh, heb je wel eens een tonnetje ja. gekregen waar je gericht bent? Pienst je wel eens in een brievenbus? Ja. Um, dus vraag je, je. Vraagt, je vraagt die dingen wel. Maar achteraf blijkt bijvoorbeeld dat, dat, dat, dat we bijvoorbeeld niet wisten dat iemand was voor te hard rijden. Maar die had daar zelf natuurlijk ook niet bij stilgestaan... dat dat iets was. Nee, nu oh, denken we dat wel, oh, nu denken rijden, we wel maar dat, zo, maar met, toen dachten we... Met, met Brinkman was het met drank op en doorrijden en de auto dumpen. En dat was ja, er is allemaal veel, geen, geen zaak over geweest. Nee, dat is, dat is geschikt. Maar ik bedoel, er was wel meer dan natuurlijk alleen even wat te hard rijden. Doh. Maar kom op, nee, je, kan, is, je, kan niet niet, je kan me niet, niet uh, wijsmaken dat als je de volgende ronde screening gaat doen... dat je aan mensen gaat vragen, plast u wel eens in brievenbussen? Dat nee. zijn toch geen normale dingen? Nee, maar ja... Je, maar, je, je, maar, je, maar sorry, uh, als je mensen vijf minuten spreekt, dan zie je toch wel of iemand deugt of niet? Ja. Maar, je, maar wat is het wat is, uh, deugen op het moment dat, uh, dat, dat iemand een keer te hard gereden heeft? Nee, dat vind ik helemaal geen probleem. Nee, maar kennelijk rijden. is dat wel een probleem, maar want die invloed mensen staan wel... Alcohol, ja, in, dan dat, vind ik het wel een probleem. Ik ja. vind, dat vind ik ook een probleem. Ja, toch? Ja, vind ik ook en door een brievenbeurs, ook al ben je boos. Nee, gezegd. Hij heeft het nog niet ja, gedaan. Kom op. Hij heeft het gezegd. Is toch, ja, dat is, ik is, toch vind volloos. het ook, nee, vind ik ook. Ik vind dat, dat, hij, dat hij dat niet had moeten doen. Hij heeft excuses aangeboden. Maar ja. schaam je je af en toe dat ze lui? Dat je denkt, ja, daar word ik ook op aangekeken. Ik bedoel, je wordt al vaker hè, dat ja, is, van de PVV. Je je ook weer, hè? En dan word je daar ook nog eens aangekeken... dat er nog een zoutje mafketels in die fractie rondlopen. Ja, uiteindelijk, en dat vind ik heel erg jammer... want uh, het, is een, het is een enorm sterke fractie... met heel veel mensen met, uh, met ervaring op hele uh, specifieke gebieden... zoals onderwijs, zoals politie, zoals justitie. En, um, en ik zie nu wel dat er weer een betere periode aan het ontstaan is... dat ook weer media ons belt voor de inhoud... He, want media vinden het erg leuk om gedoe over de PVV te ja. brengen. Daar smullen ze van. Zeker. Uh, de, dan worden de bladen weer beter verkocht of boekjes. Uh, maar ik zie nu wel dat het weer uh, richting uh, oprechte interesse gaat in inhoud. En dat, we daar ook, uh, en dat de mensen daar ook uh, uh, volop uh, voor gaan. Dus ik zie echt uh, de echte, echte verbeteringen wat dat betreft. Maar ja goed, nogmaals, schaam je je wel eens voor je fractiegenoten? Voor de, want dit druppelt toch ook nee. door aan jou? het zijn mijn mensen. Dus wat dan ook, wat ze ook gedaan hebben... Ik had dingen willen weten. En waarschijnlijk had ik dan andere afwegingen gemaakt. Ja, daar ga ik vanuit. Maar het zijn uh, nu mijn mensen. Hey, ja. jij, jij lacht een beetje over dat onderzoek... vrouw bij D66 met die Magda Bernsen. Ja. Hoe staat het met onderzoek in Gelderland... naar de mevrouw met de dubbele paspoort? Zij is uh, direct naar de ambassade gegaan om uh, Maar dat was toch ook zo'n gevalletje... Uh, waarin een beetje spastisch werd gedaan, maar dan door jullie? We wisten niet dat we... Of ik wist niet dat ik een nee. dubbel... Dat kom op... Ja, geloof je kan. het echt dat je dat niet weet? Dat kan. kan. Uiteindelijk moet ik ervan uitgaan dat wat die mevrouw zegt gewoon waar is. Ja, maar dan, dan, dan schaam je ja, nooit je voor kijk, je mensen, want kijk, dan geloof je ze altijd. Een dubbel paswoord, dat weet natuurlijk iedereen. Maar een dubbele nationaliteit, dat komt alleen naar boven als jij bij het GBA... Ja, dat een, komt boven. Een, een uitgebreide ja, uitdrijfraad. Maar zelf weet je dat op het moment dat je er bent geboren in dat land... of je vader was een Turk. Toch? En, ja. en ik weet wel dat ik in Nederland ben geboren. En jij weet ook dat je in Nederland ja. bent geboren. Ja, ik ook. En, en we weten ook hoe onze vader eruit zag waarschijnlijk. Ja. Maar ja, uiteindelijk nu, ze kan er gelukkig vanaf en dat gaat ze ook doen. Maar goed, aan, aan zich is het wel dat je ding van god, zou kraken dicht. Het hebben wij weer. Hebben wij weer. Nou, het komt al goed uiteindelijk. Het is niet iemand die een tonnetje ontvangt weet dat het niet kan. Weet dat het niet mag. Het is een jijbak. Ja, maar het is wel een veel grotere. Het is een veel grotere jijbak. En jij ja. ton. Kom op zeg ja, en een Tom, ja, het, is, het is geen dubbeltje. Nee, uh, ik ben het met je eens. Uh, ik vind ook dat Pechtold uh, keihard ter verantwoording moet worden geroepen. Ja, wat vind je van die Pechtold, zeg? Die altijd zo, als hij dan de, over, over Geert uh, praat is, dan gaat hij zo heel hard uh, naar binnen ademen tussen zinnen. Vind nee, je ja, dat te grappig? Ik vind dat heel grappig. Ja, ik heb er nooit op gelet, eigenlijk. Nee, moet je doen, joh. Dat ja. het niet Het ja, lijkt, lijkt net een paard. Die niet een had die mevrouw in Gelderland trouwens... had ze het al laten schrappen? Nee, ze kwamen pas toen achter ja, maar ze zou toch de volgende dag uh, ja. geregeld regelen. Dat is niet gelukt. Dus. Nee, want de ambassade was de volgende dag dicht. Maar nu is hij wel open geweest in de tussentijd. Ja. En? Is het geregeld. Ik heb geen navraag gedaan. Maar ik neem aan dat ze dat morgen doen meteen is. of niet? Absoluut. Dat nee, want dan wordt wel weer een probleempje. Als ze dat dan weer niet gedaan heeft, dan komt de media weer. Ik ga ervan uit dat dat gewoon goed gaat. Maar moet je, moet je er dan niet meer op zitten? Dat je denkt, van ja, voor straks komt er weer, weer een schandaaltje. Dat je dan haar opbelt van: ja, ben je nou van dat paspoort af of niet? Of tenminste de nationaliteit. Dat komt wel goed. Absoluut. Nou, hartstikke mooi. Ja, dan hoeven wij ons ook geen zorgen meer te maken, Jan. <lacht> ik maak me ook helemaal geen zorgen. Oh, ik kan niet. zien. Ik wij nog helemaal gemoed. De, de, de rare mensen met twee paspoorten. Ja. Nee, eh, nationaliteit, hè? Want we hadden maar één paspoort. Ja. Nou ja, helemaal goed. Eh, Fleur, ik wil je hartelijk danken dat je toch zo laat hier weer bent geweest. ben echt hier al net. Het is kwart over één. En wij dachten, ja, die, die, die vrouw is eenzaam, dus die, die vindt het heerlijk nee. om haar tijd een beetje te vullen. Wisten wij veel dat er al tien maanden een lover was? Ja, uit de, de rooklobbyisme-industrie? Uh, uh, nee. Toch? Nee? nee? Oh, drank. Nee. Is het het is, nou nee, ja, ik heb dat wel in mijn portefeuille. Ja, dus dat is nog ja. niet zo gekke gooi. Nee, dank nee. je. Nee. Nee, de medische hoek. Medische hoek. Medische hoek. Oké. Okay. Uh, Hoe heet hem dan? Nou, Daar moeten jullie toch naar op zoek gaan. Ja, nou ik hou het nog even van We komen er wachten. He he Fleur, dank je wel. Hartstikke bedankt. Okay. Dank je wel dat goeie. je hier was. Ja, uh, we gaan de nummer 2 draaien uit de top 10 van Fleur. En dat is uh, geen verpleegstersmuziek. Uh, maar Pim me er niet op vast, want ik heb geen verstand van muziek. Komt-ie. toe, Jan. Dat vind jij waarschijnlijk lekkere muziek, maar ik, ja. ik verwacht dat niet helemaal in het lijstje van Fleur Aangemaas, Hij is toch one world, en uh, allemaal ja, vrede, gewoon, en... Ik, uh, ja, het is gewoon een, link, een links, uh, link Micho, die Bono. Ja, dan verwacht ik niet dat Fleur nee. dit een leuk nummertje vindt. Maar goed, ik vind, vind uh, wereldmuziek, dus... Uh, Heel ongelooflijk trouwens, he? ja. dat PVV die aan het wankelen is voor de kernenergie. Ja, aan, uh, aan draaien, ja. Dat waren eigenlijk ja, aan het draaien. Aan het draaikonten ja. en het bossen. Ja, sinds, kern, uh, en, sinds de kernramp in Japan weten wij het ook niet meer zo zeker. Ja, maar goed. Ja, zo maak je het nieuws. Ik denk dat één vandaag hier een enorme primeur uh, scoop jingle in zou starten. Dat doen wij niet eens meer, Jan. Nee, zo zijn wij niet. Hé, hey, uh, we gaan weer wat anders doen. Oh, wat gaan we doen dan? Als hij niet in de luiers had gezeten toen ik mijn eerste meisje deed... was hij zeker een voorbeeld voor me geweest... Ik doel natuurlijk op de man van wie links en rechts en alles ertussenin... zittert als hij zijn scheur opentrekt. Hier is La Vie en Roos. Dat de voorstand tot voor kort het clubblaadje van de PvdA was, wist iedereen... Dat er tot twee maanden toe door onzinverhalen van de azijnboden, namelijk de Afghaanse Martelhooks en laatst nog de koopkrachtbullshit, geprobeerd is de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de sociaaldemocraten, is algemeen bekend. Dat de krant zonder schroom de partij standaard bevoordeelde alsof de ontzuiling nooit heeft plaatsgevonden, was eerder regel dan uitzondering. Het was gewoon duidelijk, de Volkskrant en de Partij van de Arbeid waren hele dikke vrienden, ze waren gek op elkaar, dikke vette liefde, openlijk. En zonder schaamte. Allemaal prima. Je mag namelijk zelf weten of je op die rotpartij stemt. En je mag het zelf weten of je die rotkrant koopt. Allemaal prima. Als je niet in Hilversum woont. Want voor 15 jaar trouwe dienst aan de partij... heeft oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes... het burgemeesterschap van de Mediastad gekregen. Omdat hij zich al die tijd voor het karretje heeft laten spannen... en partijpropaganda in zijn blaadje zetten... mag hij nu zonder enige politieke ervaring... burgervader spelen van een middengrote stad... Kijk, zo doen ze dat bij de PvdA. Nog knap dat er nog steeds mensen zijn die onbaatzuchtig op deze baantjesfabriek stemmen. Hoor ik nou wel of geen cohen in deze column? Ome Joppert de popper, Zat er niet in? Hé, wat een dag. Ja, ik denk laat ik eens iets wat anders doen, Jan. Hé, Jan was maar vast 10 april. Ja, zo is het maar want dan is onze huisdwerg Jelme Gussinklo... een weekje naar een Iron Maiden concert ergens heel ver weg. Ah. En dan kunnen we eindelijk, zogenaamd wegens een overvol draaiboek... dat dingetje waar wij zo'n pokkenhekel hebben eruit flikkeren. Namelijk dit. Eén quote, oh God. drie Kutpel. nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Nou, wat zal hij er weer van hebben gebakken, Jan? Ben je ook zo benieuwd? Nou, ik ben ook zo benieuwd. Ben je ook zo benieuwd? Ja, ik ben ook zo benieuwd. Wat zal hij van gemaakt hebben? Zeker met drie kleine quotejes. En heeft hij een grote van gebakken? dat knipje hoort, weet je wel. En één mooie lijn. Je hoort nooit een knipje. Nee, het is hartstikke leuk. Alle t-shirt in Nederland wakker worden? 0800-1121 gaan bellen, gratis. En dan gaan we zo even die, uh, die wereldfragmenten draaien... die hij aan elkaar heeft gelast. Ja, dat is leuk. Je hoort het, bezig, hoor, die kleine. En uh, de winnaar krijgt het enige, echte, echte, echte, echte Janne t shirt Ja, en uh, drie verborgen nieuwsfeitjes ziet er in dit citaat. me kraken, zullen we het eens laten horen, Jan? Dan zijn we er vanaf horen, wel, die ja, kom, ja. ja, kom uit. Nou, en heel andere emoties in Rotterdam vanavond... waar het grootste tieneridool van dit moment optreedt. Kolonel Gaddafi. En dat betekent dat er waarschijnlijk voor het eerst in een Duitse deelstaat... een minister-president van De Groenen komt. Ah, wat sneu. <grijg> ja. Ja, joh. Jelmer, was dit, was dit kersenboom? Ja, goed, hè. Ja. Nou, Jan, bij deze t-shirt geworden. Ja, dank je. Ik, Ik wil ja. een Johan-t-shirt. Ja, die krijg je ook. Ja. Hé, hey, um, um, uh, u kunt inbellen naar 0800 1121. als je een t-shirt wil winnen... en je weet welke drie items. Volgens mij zaten er vier in, trouwens. Ja. Maar er was eentje dubbel dan, hè? Exact. Ja, je hebt drie nieuwsfeitjes uh, in die superleuke, geinige, <laughs> leuke, leuke kutspel zit. Ja, u kunt bellen. 0800 We hebben iemand hangen. Jury? Ja. Oh. Yep. Jury? Wat zeg je? Hoor je me? Ja. ja. Zeg, zeg het goed. maar. Ik uh, denk Justin Bieber. Ja, ik uh, weet niet of je vodafone hebt. Ja. Ja, dat dacht ja, ik niet al. meer doen. Jury, niet meer doen. Uh, we stoppen ermee. Klaar mee? Ja. Dan ga je maar je voicemail afluisteren bij iemand. Josephine! Hallo! Dag Josephine, hoe is het met Joop? Hallo, ik versta jullie zo slecht. Hoe is het? Josephine? Ja? Hoe is het met Joop? Is dit Jan Roos? Ja, hoe is het met Joop? Uit. Is. Ja, Die slaat ja. al. Die slaat al, hè? Dit is de vrouw van Joop van Zaal, dames en heren. Die heb ik laatst op het terras ontmoet. Dat is de grootste die, uh, echte Jan en T-shirts paarden van Nederland zo'n beetje. Hoeveel heb je er al? Vier! Al vier! De vrouw van Joop van Zeil, Jan! Welke Joop van Zeil? De Joop van Zeil! Echt waar, Josephine? Ja, dat is echt waar, ik heb er vier! Te gek, maar ben je ook van de echte Joop van Zeil? Ja, de echte! Zo, gaaf! Ik heb de echte uit heel Verzur. Ja, precies. De NON. Ja, ik heb een studieus van Pieter. Ja. Wat zeg je? Hoe vindt hij het van de nieuwe burgemeester? Ja, hij kent hem. Ja, Ja, ik ook. Daar ben je niet vrolijk van. Een zijn heel aardige mannen. En linkse krant. Ja, zo is dat. Ligt Joop al te slapen? Ja. Oh, hartstikke goed. Zo laat kan het niet een uurtje eerder. Nee, nee. Nou, roep het dus, Josephine. Ja, maar jullie zijn, jullie zijn soms weg, maar kan ik het nog één keertje horen? Ja, hoor, komt-ie. Ja, een heel andere emoties in Rotterdam vanavond, waar het grootste tiener van dit moment optreedt: kolonel Gaddafi. En dat betekent dat er waarschijnlijk voor het eerst in een Duitse deelstaat... een minister-president van De Groene komt. Ah, oh. wat Ja. Dat zijn de verkiezingen waar Merkel op de gezicht heeft gekregen. Ja. Ik dacht, baden württemberg Wel, ja. En dan is ja, Sierte dacht, ik was De geboorteplaats van Gaddafi. Ja, ja, ja. En dan dat blonde... Blonde jongens. Ja, god, ik ben te oud voor zo'n kind. Ja, de kleine ja, Justin Bieber, bedoel je? Ja. Wat zeg je? Justin Bieber, bedoel je, zeg ik? Ja, precies. De, de biebelaar. Dat zei de biebelaar. je, de biebelaar. De, ja. de biebelaar. Ja. De biebelaar. Dat ja. is goed. Heet je goed. Oh, te Gefeliciteerd. Jozefien, uh, geef uh, Joop een uh, beuk in zijn zij en zeg, ik heb nummer 5 te pakken. Hier, Jozefien. Ja. Nee, maar ze weet je eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Jozefien, bedankt, ik, tot ziens. Jozefien. Heet je wel, Jozefien? Ja, ik heb Jan Roos... Oh, oh, hartstikke leuk. Hey Josephine, bedankt en slaap lekker voor straks. Hey, doei. Doei. doei! Wat is er met al die uh, lijnen aan de hand? Ja, het is een beetje, een beetje ja. kraakje. Uh, even kijken over de kabouter. Kabouter, uh, de lijnen zijn niet zo best, hè? Ik versta je niet. Kan je daar niet eens wat aan doen? Kruip eens even. Zet je puntmuntjes af en kruip eens even in die kabels. <lacht> nou, hij gaat nu even met de ja, kabels. gaat helpen. Hey, John, Ben jij die bril van jou ook wel eens zat? Ja, heel vaak, Jan. Nou. Buist. Maar ik kan niet zonder. Jawel. Hé. Nee, ja? Ik, ik heb meer 6 zes, Jan. Ja, maar uh, we hebben nu uh, de remedie tegen uh, rotkoppenbrillen. Rotkopbrillen? Ja. Wat, wat, waar is dat nou o, nodig ja. voor? Ook tegen leuke hoofdenbrillen. Oh, dank je, Jan. Ja. Hé, hey, maar vertel eens, wat voor remedie heb je? Ja, er is dus een mevrouw en die heet Karin Hogenboom. Oh, en die gaat ons nu de komende 10 minuten van onze bril afhelpen. Want jij hebt min 6 ja. En ik heb uh, min 2, maar een ongelooflijke cilinder en een leesbril gedeelte. Dus ik ben helemaal gehandicapt. En uh, we hebben, als het goed is, Karin aan de lijn. Klopt dat, Karin? Ja, dat klopt. Ja, van uh, goed-zien.com. Ja, ja, dat klopt. Ja. Hoe hey. komen we van onze bril af dan? Ja, ja nou... Je, het makkelijkst kom je er vanaf om hem uh, gewoon uh, niet meer op te zetten. Nou, ja. Ja, pa, Hij is er voor, ja. ja. Ja? Ja? Dus uh, dan ben je er al vanaf. Ja, maar nu is, zie ja. ik niet meer welke vraag we jou gingen stellen. Dat is net ja. zoiets dat je blind bent, dat je je hond wegstuurt en dat je dan uh, er vanaf bent. Ja, dus je wil goed gaan zien. Ja, ja, graag. Ja, ja. Hoe doen we dat? Hoe doe je dat? Um, nou, dus ten eerste om hem af te gaan zetten. Ja, Want, ja dat hebben we wel gedaan. We we gedaan. Want je gaat eigenlijk. Door een bril op te zetten, slechter zien dan beter. Oh. Alleen die, ja, je eigen ogen gaan slechter zien daardoor. Hm, dus goed, ik ga juist ja, beter zien als, je opzet, dat je als ik een bril op zet. Eerst met min 1 en dan wordt het min 2, ja, min 3. Dat is he, wel dat waar. Is steeds, ja. slechter. steeds slechter. Ja. ja. ja. En uh, wat je moet gaan doen is uh, leren je oogspieren te ontspannen. Oh. Dat... Hoe doen we. Oh, even een moment. Jan valt bijna van zijn kruk af. Jan, blijf je? Ja, het dit... gaat goed. Ja. Oké. Okay. Uh, hoe uh, ontspan je je oogspieren? Ja, hoe span je je oogspieren? Ja, er zijn dat uh, vroeg ik. Oefeningen voor. En uh, wat, uh, wat uh, belangrijk is, bijvoorbeeld voor ogen, is dat ze veel bewegen. Oh ja, en, veel bewegen. Dus je hebt een soort ooggymnastiek. Ja, een soort ooggymnastiek, Maar dan ook wel altijd vanuit ontspanning. Dus je moet ook eerst leren om uh, je ogen uh, te ontspannen. Oh, ja. En dat je niet vanuit spanning gaat bewegen. Nee, dat precies. Je maakt die spanning alleen groot Ja, precies. Ja. Hé, hey, en, uh, en, en, en dan uh, ben, kom je op van je bril af op een gegeven moment. Wat kost de cursus? De cursus die kost 450 euro. En, en dus hoe lang duurt die? die? Sorry? Hoe lang duurt die? Uh, dat zijn of drie hele dagen of zes avonden. En wat leer je dan? En dan leer je uh, allerlei uh, ontspanningsoefeningen voor de ogen. Je leert. Uh, uh, ...bewegingsoefeningen voor je ogen, je leert uh, oefeningen om je blikveld te verbreden. Oh, en, en na die dagen kan je je bril gewoon uh, in de sloot gooien? Nou, dat, uh, dat is per persoon afhankelijk. Oh, is het wel eens ja. gelukt? Laat ik het zo zeggen. Wat zeg je? Is het wel eens gelukt? Laat ik het zo zeggen. Dat ja, je... ja, zeker wel gelukt bij mensen. Dus ja. mensen kwamen met een dikke fok kwamen ze aanlopen en na drie dagen hielen... ...konden ze gewoon weglopen zonder bril? Oh. dagen. Nou, nou, het ligt inderdaad... Uh, sommige mensen wel. Ongelooflijk. Maar... Om zonder bril op straat te gaan, uh, dat vraagt wel een hoop durf en moed. Dus dat ja, vooral in het verkeer. Dan je. rij ik 130 over die A6. Met, en dan uh, er worden ongelukken. Nee, Jan, want je kan weer kijken dan. Nee, ja. ik heb het net geprobeerd. Nee, dat... Ja. Ik zag niet eens de tijd meer. Maar hoe, hoe moet dat dan op de A6? Op de A6? Nou ja, a ja, Kijk, het is... Uh, sowieso kun je een bril af gaan bouwen. Hè? Dus als je min 6 hebt... Dan, uh, Moet je nu eentje met ik... van min 5 halen bij de opticien? Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Zo duurig en ook. dat je op die manier uh, steeds, want uh, vaak meet een opticien ook uh, veel te sterk voor je. Oh, dat doet hij expres? En, nou, ik weet niet of ze het expres Waarom doet, doet hij het dan? Dat is wel, ik heb wel gehoord van de opticien dat je zicht wordt bepaald op 200 procent. Oh ja, en je hebt 100 nodig uiteindelijk. Ja, en je zicht, kijk je hebt min glazen hè, dus ja. dat betekent dat je niet goed ver weg kan zien. Nee. En de opticien die meet dat jij op zes meter afstand goed kunt zien. Maar je ogen kijken niet continu zes meter afstand. Wel, nee, ik heb ze ook wel eens dicht. Ja, nou, heb je wel dicht. Hey, Karin, mag, dichtbij, ik, mag ik even een weg. hele stomme vraag stellen? Ik hier steeds, sorry. Mag ik een hele stomme vraag stellen? Volgt er wel eens iemand die cursus bij jou? Ja, zeker. Wat zijn dat dan voor mensen? mensen. Zijn dat sceptische mensen? Maar zijn het ook sceptische mensen, zoals Jan Roos? Uh, ja, er zijn ook sceptische mensen bij. Maar er zijn ook mensen bij die. Uh... En lukt het bij jullie? Bij, bij, de, bij de sceptici? Mensen. Dat die zeggen van ja, joh, uh, met een geleuter over met mijn ogen ontspannen en dan drie keer knipperen en dan ben ik van mijn bril afhalen voor voorop. Lukt het dan alsnog? Of moet je erin geleuven? Uh, nou, goede vraag. Je moet Dank het zelf ervaren, hè? Dus ja. Oh ja. ja. Het is meer op de, op de persoon. He, dat ja. het ene bij de ene wel lukt en als het nou niet lukt, krijg ik dan die 4,5 mijlen terug? Ja, jij gelooft er niet in, begrijp ik. Nou ja, ik weet het niet, maar ik vraag me alleen af... want ik, wil, ik heb namelijk een grote bril en ik wil er vanaf. maar als het niet ja. lukt, ben ik die 4,5 mei kwijt. Nou, dat weet ik niet of je die kwijt bent, want je leert in ieder geval een hoop dingen. Waarschijnlijk ga je beter zien, ga je minder sterke bril dragen. Oh, minder sterke bril. Goed, en als het goed is, dan uh, kom je van je bril af. Oké. Okay. Klopt okay. het trouwens dat jij dit allemaal ontdekt hebt toen in de zomer van 2008 je man op de camping over je bril heen reed? Ja, dat klopt, ja. Ongelooflijk, ja. wat een verhaal. Wat voor ja. auto was dat? <laughs> wat voor auto dat was? Ja? Uh, een Skoda. En wat voor bril? Oh, een Skoda. Bril? Eh. Hebben jullie ook een caravan? Nee, een vouwwagen. Een vouwwagen? Ja, We moesten even op zoek, maar we hebben het in de gaten. Een Skoda en een vouwwagen. Drie keer met je knipperen en hoppa, je kan je bril ontspannen. aan den bomen hangen. Ja, ik, ik ga het doen. Kan, kan ik hem ergens inschrijven? Uh, ja, je kunt uh, schrijven. Uh, ik, uh, mijn e-mailadres is infoapenstaatjevolzicht.nl. Volzicht, Volzicht dat is ook, leuk, bedacht ik. Ja. Kan je hiervan leven, leven, trouwens? Ik kan kennismaken, want ik geef ook een uh, kennismakingsworkshop. Oh, dat is leuk. Ik ben gek op kennismaken. Hé, Karin, ja. kan je hier nou van leven? Uh, op het moment nog niet, nee. Maar dat nee. gaat wel komen, denk je? Dat denk ik het gaat wel. wel komen, ja. Ik denk ja. dat dit een hit wordt, want je, want je dat vertelt ook zo. Ik heel veel reclame hebben gemaakt. Ja, ja. En je vertelt ook zo dat je denkt van yes, yes. dat gaan we doen, weet ja. je wel. Ja, Hoe serieus ja, ja. ik ook blij mee met mijn bril, ik wil er vanaf. Ja, ik scheur met mijn Skoda en vouwwagen. en, en met een rotgang naar die cursusstoel om even uh, ja, mijn bril kwijt te raken. Ik ben er ontzettend blij mee, want ik ga het zeker doen. Ja, ik niet. Nou, leuk. Karin, Wat sorry. Ik, nee, ik niet hoor. Jij gaat het niet doen, Jan. Nee, ik heb ook nog een leesgedeelte. Dan moet ik en ontspannen en inspannen en links en rechts buigen. Nee, je moet erin geloven. Je maar moet erin. ik heb ook geen haar. Je moet het <laughs> moet... Moet van mijn bril hebben. Ja, jij ja, hebt gelijk ook. Ja, Karin, bedankt hè? Karin, de groeten. Ja, en, Doei! Uh, ja, ontzettend leuk. Hey, Jan, uh, wat moeten we hiermee? mee? Ja. <laughs> Ziekenfonds. Ja, je wil, een stukje, je wil een, st een stukje vulling voor de mensen. <laughs> naar de mensen toe. Dat je denkt van ja, we hebben zo'n ja, warm en intrigerend gesprek gehad met Florence. Nee, en Libië. Ik bedoel, we hebben Libië behandeld. Oh, Syrië, we ja. hebben Turkije behandeld. Oh. We moeten ook eventjes de ogen behandelen. Ja. Ja. Ja, een beetje ontspannen in de ja, oogbol. Dat, en, uh... Ja, een stukje medische fascinatie. Ja. Daar moesten we even doorheen draaien. Ik vond hem hartstikke mooi. Ik ga er zeker mee. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Overigens, hij uh, heeft Feyenoord Sport. verloren. Jan Feyenoord was vrij. Ah. Nou, dus ah, hij niet. ook zo. Ook. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, Mario Been-kolom? <laughs> nee, iets heel anders. Komt-ie. Laten we blij zijn dat Johan Cruijff vroeger niet goed kon vergaderen. Dan was hij naar koningin Beatrix gestapt... en had hij had duidelijk gemaakt dat die Rutte er geen pepernoot van bakte. Had hij wat vriendjes zonder charisma naar voren geschoven als zijn loopjongens had Beatrix een ultimatum gekregen. Gisteren nog die verhagen een mes in de rug, majesteit. Eergisteren een schop in zijn lenderen. En die opstelte, die moest maar zwerfvuil gaan prikken. Morgen? Nee, majesteit, bent u pleurt. Nu, opzodemieteren die dikzak. Waarschijnlijk zou koningin Beatrix niet meteen doen... wat Johan Cruijff haar adviseerde. Ze was er niet mee oneens, maar ze wilde nog een beetje... fatsoenlijk omgaan met verhagen, Donner en opstelten. Nou, dan had ze buiten de verlosser gerekend... Die belde met wat van zijn supporters, zeg maar het hersenloze deel van zijn aanhang... en die besloten met z'n allen naar de Dam te trekken. Daar verscheen, toen het plein vol was met dikke mannen met kale koppen in rood-wit uniform... Johan zelf op het bordes van het Koninklijk Paleis. En zijn speech miste haar uitwerking niet. Als Verhagen, Donner en Opstelten niet vrijwillig opstapten... dan zou het volk ze wel even linchen. Want Johan beloofde ze een heilstaat... waarin Nederland eindelijk weer eens een prijs zou winnen. Onmogelijk? Ach... Er zijn altijd despoten geweest en er zullen altijd despoten blijven. En er zullen altijd discipelen zijn. Meelopers, krullenjongens, slippendragers, slaafse volgers. Bereid tot het verraden van de vijand. Alles voor hun leider. Juist de stillen van vroeger kruipen op zo'n moment uit hun holen. Minister Jonk op economische zaken. Minister Bergkamp op sociale zaken. En minister Boeven op justitie. Onder premier buitendienst Johan Kruijf zou het zomaar kunnen gebeuren als Johan Kruijf vroeger goed had kunnen vergaderen. Gelukkig was Johan Kruijf slechts voetballer... en blijft Nederland toch nog even een democratie. Jan Dijkgraaf, Sportkoller. Ja, dat is logisch. Ja, dat zeg ik. Waar je nog terugkomen op die brillen, mevrouw, of geloof je het ook wel? <lacht> ik, ik, ik, ik vraag me... Ik volgende week hebben we weer een leuke. Ik vraag dat me toch is... af hoe je aan die mensen komt, nou, Jan? Nou, dit was een uh, Paul in the dark uh, tip. Maar ah. volgende week hebben we iemand die uh, schijnt 25 BN'ers te imiteren... en alle 25 <lacht> slecht. En oh, die okay, wil ik he? aan de lijn hebben, die gast. Oh, dan, oh, dan, dan kan je misschien je dijkt horen en een ik komen. Nee. Ongelooflijk. <lacht> maar dat wordt echt lachen. Hé, hey, maar die vrouw die, die gelooft zelf geloof ik ja. in, hè? Ja, maar... Toen mijn man met de vouwwagen met en de, de Skoda over mijn bril reed zien. Juist niet, dat zou ik dan zeggen, want je hebt je bril niet op, maar Ik, zou, wel. Uh, ik zou toch, godverdomme, als ik op een camping zou zitten, met een scola en een vouwwagen, had ik maar gezegd, rijd niet over kant. mijn bril heen, rij even, ja, even over mijn kop heen. Als iemand tijdens een cursus bij die mevrouw gaat kopen, dan vind ik die mevrouw toch een echte Jan. Want die kan dan wel verkopen. Laat we eerlijk zijn. 4,5 en mei ervoor met je ogen knipperen, joh. Dat bedoel ik. Dan ben je toch een genie, hoor. Alle momenten dat ik met mijn ogen knipper... als ik er daar vier en mei voor kan krijgen. Ik begreep dat jij weer naar het toilet moest. Net met Fleur ging je ook al eventjes naar het toilet. Ja, ik moest even met Fleur een zoet zijn. hebben. Dus wij gaan de nummer 1 uit haar top tien draaien. En dat is een echte klassieker... die keurige polfuck is door Thijs Wolters. Want zo rolt Thijs. I okay. can't okay. Nou, nou, nou, zeg. Dat was Wendel Lady's Smiles van de Golden Earring. Ja. Prachtig nummer uit jouw tijd, Jan. Ja. <laughs> <laughs> toen, toen jij nog in je vaders pistool zat, Jan. Ja, uh, ja, toen jij een grote zwarte krullen op je hoofd had. Uh, <laughs> <Jan>. <laughs> oh, wat of. flauw. Hé, hey, sinds we weten dat hij 100% Johan is, hebben we een beetje moeite met hem. Maar hij schijnt het bij de eenzame vrouwtjes die naar ons luisteren nog altijd goed te doen. Dus speciaal voor Hanneke de Haatoma oma en haar types. Martin! Deze week heeft een vrouw van 63 een kind gekregen. Vroeger zou die mens op die kermis... ...geëxportie... ...geëxport... ...tentoongesteld worden. Door de technologie van tegenwoordig... ...hoort zij thuis in haar gesticht. Na een lang leven van de dame... ...want zo noem je vrouwen van die leeftijd... ...dat het tijd werd om eens mama te worden... Die Italiaanse wonderdokter... Antagnori deed de Het meisje... dat uit die bijna bejaarde werd geboren... kwam gezond op die wereld. Maar het is juist... die gezondheid van die moeder... waar alle aandacht voor is. Want natuurlijk... iedereen hoopt... dat zij nog twintig jaar meegaat. Zodat het kind nog even een ouder kan hebben... en daarvan genieten. Nee... Die geestelijke gezondheid, die egocentrische gedachtegang van die oude moedertje, dat is wat mijn grootste zorg baart. Want als jij het recht op een kind kan eisen, zou een kind dan ook niet het recht hebben op een ouder van een normale leeftijd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. een kerel is dat toch het Martin. Hé hey Jan, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb net een heel even mijn bril afgehad. En ik heb inderdaad het gevoel dat, dat deze nu te, te, sterk is. te sterk is. Heb jij dat ook? Ja, zeker. En Jouw ik bril is veel te sterk, denk ik. Ja. Ja, en ik deed in mijn, mijn, mijn ogen dicht ja. en toen deed ik hem weer open. En, en toen zag ik alles weer in één keer heel goed. En ja, het is heel raar. Ja, nou zijn we één ding vergeten te vragen. Want ik heb een ongelooflijke cilinderafwijking en die hebben we niet behandeld. Want ik begrijp dat je dan je kont met je rechterhand moet afvegen. Want als je het met de links doet, dan schijnt die cilinderafwijking niet weg te gaan. Ja, Zolang je wel natuurlijk blijft doorkouwen op het peterselie... wat in je, in je wangzakje zit. Exact. En als je tandenstokers gebruikt, pepermunt smaken. Anders moet je die bril voor je leven lang dragen. Liever gezegd, dan word je vanzelf een Vincenzo Bello. Volgens mij is wat een geleuter al begonnen. En wat een geleuter, ja. Nee, we gaan nog nee, nee, even nee. wat anders doen. Ja. Straks kan je inbellen op 0800 1121 voor wat een geleuter. Wat een geleuter. is, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. En zo is dat. En behalve Hanneke Groenteman natuurlijk, maar die is ook lang niet zo slim als Tieneke Geesting. Maar eerst gaan we de wereldwijde webs bezoeken en dat doen we met niemand minder dan... Diet. Control, loud, delete. Ja, precies! Control, ja. loud, ja. delete. Goedenavond. Heb jij een Eddie? bril? Ja. En? Ja, ik denk niet dat ik hem ga afzetten, hoor. Waarom niet? Uh, nou, zelfs uh, als het een punt naar beneden gaan, dan hou ik nog min 13 over. Dus, uh... Heb ja. jij min 14 in de pet? Ja, bijna. God zou maar kraken, man, ongelooflijk. En toen jij je vriendin kwam, droeg je hem toen of niet? Ja, oh, Gelukkig. Uh, ja. ja, Gelukkig. Heb je wel eens een raar momentje gehad Ed, dat je bijvoorbeeld op een camping zat en dat je bril dan over je neus al viel en dat er dan een Skoda, Skoda overheen reed met een vouwwwagen? Nee, dat niet. Ik heb wel weleens dat ik als ik zeg maar s'avonds dronken ben thuisgekomen, dat ik volgens volgende mijn bril niet meer kan vinden. Nee. Eh. <lacht> <lacht> ik heb dat. Nee, het is niet dat ik dan beter ga zien. Nee, duidelijk. En, ga jij ga... naar die cursus voor 4,5 mei, ready? Uh, nou ja, ook dat uh, lijkt me ook nogal een, uh, een stap inderdaad. Uh, om überhaupt aan zoiets mee te doen. Ah, we zijn gek op stappen. In echte Jannen. Echt, ah. nu we jou toch aan de lijn hebben. Het gaat bij jou altijd over seks. In India schijnt de XXX-domein te worden gefilterd, tegengehouden. Geen porno voor de Indiaanse bewoners? Uh, nee. Tenminste, Komt dat? Sowieso zijn ze in die landen daar niet zo uh, voor. En ook verschillende Arabische landen hebben aangegeven dat ze dat uh, willen gaan filteren. Want ja, het is net opgezet eigenlijk, dat domein. Het is net goedgekeurd dat dat uh, gaat komen. En uh, die landen zien natuurlijk gelijk... Uh, een kans schoon, omdat dan zegt nou, dan uh, gaan we alles wat daarop zit... gaan we in ieder geval tegenhouden. Maar aan de andere kant, als we zouden nadenken over bijvoorbeeld uh, de overbevolking... is het wel erg handig als jonge mannen, zeg maar, de situatie kunnen creëren... om zichzelf te helpen en daarom niet een Indiaanse vrouw te bevruchten... om een van de 1,7 miljard Indiaanse kindjes te maken. Ja, ja of, wat of, jij, of, je of je hebt het, het hebt... een hele grote condoom omzet of zo. Eh, gadverdamme. Wat een niveau, heren, kom op. Laten we het dan maar over Vodafone gaan hebben. Goed idee. Hey, uh, vandaag bleek uh, TelFort td 2, geloof ik. Ook allemaal lekjes, hè? Ja, en natuurlijk Vodafone van de Week. Uh, ja. met, uh... Hoe komt dat? Nee, ja, de vraag is helemaal, meer, Ed. We uh, weten hoe het komt. Dat hebben we al lang we al gehoord. Maar ja. uh, zijn we er nu vanaf? Uh, we zijn er nog niet helemaal vanaf. Waarom niet? Maar, uh, voor, voorlopig uh, lijkt het... Uh, wel eventjes gestopt nu. Maar bijvoorbeeld bij Vodafone zag je ook dat, je, dat ze dan eerst uh, maar het lek hadden gedicht door uh, het toegang van uh, externe telefoons ja, af te sluiten. Ja, je kan heel makkelijk kun je ook uh, telefoonnummers spoeven via internet. Ja, yes, spoeven. spoeven. Dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat je als, als zijnde een ander ander nummer belt, mm. zeg maar, naar iemand. Ja, precies. ja dat ik dan bijvoorbeeld 0652074829 4829 zou bellen. Ja, precies. Precies, ja, dat dacht ik. Ja. Spoof, <laughs> hey Ed, dat was al hartstikke lang al bekend hè, dat het kon met Vodafone. Uh, dat was al eigenlijk al een tijd ja, niet bekend en er was zelfs al een rapport al over uitgekomen. Ja, maar uh, daar heeft er niemand echt uh, blijkbaar naar gekeken. Wat een prutsers, wat er prutsers eigenlijk is, uh, Ed hey, prutsers? Ja, ja. Wie is verantwoordelijk? Wie is kop moet rollen? Ja, wie is kop moet rollen? Dat weet ik niet. Uh, ja, jij bent de... expert. Ja, een verantwoordelijke bij de de, de ja, uh, sowieso. Uh, maar ook bij Vodafone denk ik dat we nog eens moeten kijken van hoe ze dat hebben opgezet. Want eerlijk gezegd, mij was het ook uh, niet bekend uh, hoe dat dat het eerst uh, kon. Ik sprak uh, Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken. En die zei tegen mij, ik ga er nog eens over nadenken of ik überhaupt wel uh, met die Vodafone verder wil. Die twijfelt over de provider. Ed? Ja? Yeah. Wat vind je ervan? Ja, de, uh, ik weet niet of dat... Uh, gereden twijfel is, want ja, bij andere providers kan ook zoiets gebeuren ja, natuurlijk. Zo, bij T-Mobile word je bijvoorbeeld weer nooit gebeld eh, om over te andere. Ga je nou grappig doen, Ed? Wat zei je? Ga je nou grappig doen? Ja. Nee, maar volgens mij was jij toch voor de inhoud? Nee, maar als Ed je grappig is, dan ga jij hem afronden, weet ik zeker. Nee, ga je niet doen. Nee. Hey Ed, Ed, Ed, leuk man. Goeie grap. <laughs> <laughs> Moeten we nog even over die Firefox 4 hebben? Ik, ik geloof het wel. Ed, bedankt, jongen. Bedankt, Eddie. Okay, tot de volgende, de volgende keer. keer. Doei. Wat een geluid. Ja, deze week kreeg de 63-jarige Tineke Geesink uit Hardingen... een dochter, Megan. Mevrouw Geesink mag dan een beetje excentriek zijn... maar een tokkie met een IQ-tekort is... die geld op wat aandacht zouden we haar toch niet willen noemen. Vandaar deze stelling. Laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. Bel gratis naar 0800 1121 en geef je mening. Hey, en Jan, wie hangt er? Dat is niet te geloven, jongens. We hebben een tijdje mogen missen. Maar dat kwam ook omdat hij in een inrichting zat. Maar hij is er weer. Zonneveld. <totstutters> <laughs> dat is je mafketels. <laughs> hey, uit de Haag. Schrijfzegde. Vroeger over Hé, hey, Alles goed, man? Ja, joh. Met hey, je je nog op Jodejoch geweest? Nee, joh, idioot. Dat doe ik niet mee. Idioot, ik zeg ik je nou. Jood tegen mij. Nee, ik zeg idioot. Oh. Hé, <laughs> Zonneveld, hey, ik... ouwe mafkloppen. Wat vind je ervan? daarvan? Laat ja. een ouwe taart lekker een kindje krijgen. Hé, hey, auw. Ja, ik, ik heb twee opmerkingen. Oh, nou, één. Dan, moet, dan, dan moet je maar lekker voor weet weten. Ja, twee. Maar ik wil ook gaan reageren op je mevrouw met je oog, Ja, oh, met, Ja, doe eens met ja. die oog. Ik of vind de er de een de hele de mooie de echo de in zitten. Zonneveld, zeg het oh. dus. Ik heb alles uitstaan, dus dan kunt dat lekker lijken dus Ja, je hebt alles uitstaan, voornamelijk je verstand, oude Zonneveld. <laughs> nee, nee, nee, ik mag nog even een opmerking maken over die oogschuie. Ja, ja, doe, doe dat. Hartstikke goed. Nou, ik heb... Wat een geleuner. Jasper de Groot, hij is niet klein, hij is niet mooi. Hoe is, hoe is het, is het dan binnengekomen, Jasper? Ja, ja, Jan, ik denk ja, dat Zonneveld ja, u blijft. Ja, nou, prima toch. Heb je hem gekregen? Ja, ja, ja. En heb je hem aan? Heb je hem aan? Uh, nee, op dit moment niet. Nou, lekker Jasper. Ik ga je niet weg. Maar he, he, als, nog... ze, als het woord inhoudelijk valt, dan draaien we je weg, Jasper. Dan weet je het vast. Oké. Okay. Ja? Helemaal, nou, ik ben het in ieder geval met de stelling met het helemaal eens. Oh, want? Vind je hem ook een beetje scherp? Ja, hij is goed. Hij is maar goed. vind je nou echt dat een vrouw van 63 kinderen moet gaan krijgen? Ik vind dat ze die keuze mag hebben, ja. Ja, die, de natuur geeft je die keuze totdat je onvruchtbaar bent. Ja, nou heb je, hebben we in Nederland, hebben, of mensen, we hebben tegenwoordig hele mooie technieken ervoor dat, het, dat we dat kunnen rekken. En uh, we ja. hebben we sowieso meer werkende nodig in Nederland Ja, jasper, je dus kan van alles en nog wat uh, ja, rekken, maar dat is toch niet leuk, hè? Want als die mevrouw nou de prachtige leeftijd van 77 houdt, ja, dan haalt... Kijk, ben je, ben je 14 is je moeder dood? Ja, dat is de andere kant inderdaad. Ja, handig. dat ja. is de andere kant. Nou, Jasper, je was weer groot, jongen. <laughs> Dank Bedankt, je. man. Eens even kijken hoe het met zijn. Uh, Wat een geleute. Sciameese tweelingbroer gaat. Remold 12. Goedenavond, Goedenavond Remold. Als het wordt inhoudelijk valt, draaien we je weer weg. Uh, nou, en coherent dat, ook Ik half niet op zitten te wachten om het kwel van mijn dementerende moeder op te geruimen in een bejaarderd huis. Dus uh, ja, je mag het niet verbieden, maar ik zal er nog even over nadenken als ik die moeder was. Ja, dat is dan uh, te laat, he, want uh, tien keer gezing is helaas laat. zo'n oude taart lekker een kind krijgen. De ja, de nee of de D66. Met pijn in mijn hart, de D66. Ja, nou pijnlijk. Mazzel. Wat een geleuter. Hey, Jimmy! Hey, Janne, ik wou nog even bellen over dat willen gedoe van jullie. Waarom gaan jullie niet lezen, maar een oog lezen? Hey, je, Jimmy, je bent George? Ja. Jos, heb jij je ogen gelezen? Ja, ja, ja. Voor die 450 euro waar je net over praat, heb ik mijn ogen gelezen. Echt waar? Perfect. En, ja. en, en, en, en zie je je rot nog op je bord liggen? Helemaal. En, en nog scherper ook. Eh, ongelooflijk. 4,5 mij heb je je allebei je ogen laten eh, lezen. Ja, ja, ja. En de, de, de, heb je dat bij de, bij de Zeeman laten doen, of bij... Uh... De, de, in Turkije. Oh, vrienden. Oh, ja, in <lacht> ieder geval, ga, de... ga op, zoek naar een leuke hond. Want binnenkort is het je beste vriend. Hey, Marsocenie! <lacht> Wat een geleuter. Is dit dezelfde zonneveld? Ja, ik hoor ja. ja, ja, ja. Hey, Goza, ben je er wel? De scheidsrechter, ja, de honkballeugd, de afklappen? de idioot. <lacht> oh nee, dat was ik. Ik wil een opmerking maken over je vrouw met je oogspuja. Ja? Nou, ja. doe dat dan, man. Ik heb een documentaire ook nog meteen gezien. O, op, ja, op de publieke omroep Klik en dan zijn we andere spieren. Draag een vrouw op de rug en die konden uh, dus zonder zich aan te raken... Oh, ja. <lacht> Wat een geleuter. Dag Frank, alles goed, jongen, hè? Ja hoor, het gaat perfect. Wat, Wat zeg je nou? Ben jij nou een limbo, Frank, of niet? Jo, ja, ik ben een limbo van een paar weken terug. Ja, precies. Ik, die limbo. Nou Limbo's die, die wil van. ik alleen na de uitzending horen, eigenlijk. Wat is dit? Nee. Maar over de stelling. Ja, bedankt. Doei. Wat een geluk. Nou een vrouw. Wat zeg je nou een vrouw? Sita. Nou een vrouw. Waarom? Een koekoekvion heeft ze. Er is niks van haar bij. Ze heeft het alleen maar uh, gedragen. Nou dat is toch nogal wat? Draagmoeder. Ja. Draag wat is. Ja. Wat, wat prachtig en het een prachtig dragen. Ze heeft een eigen kind. Het gaat er toch, nee, om, toch, het gaat er toch om wie, we, wie het je liefdevol verzorgt. Hé hey, daar nu we toch een vrouw hebben. Ja. Hoe oud ben jij? Uh, 62. Zou je er ook nog eentje willen? Nee, zeker niet. Waarom nee, niet? Oma. Ik een Ik word een koekoeksoma. Nee, een koekoeksoma? Koekoe, klinkt zo negatief. Ja, ja ik vind het allemaal helemaal niet nodig, zeg. We hebben de nog wel meegemaakt. Het is nog niks van haar bij. Het is haar eindje niet. Het is haar. Uh, uh, Ze heeft de vader er niet bij. Ze gaat dus. er wel is... voor zorgen. Ja, oh, maar het is een koekoeksjong. Nou, bedankt. Ik nou, vind het een Doei! Hoeveel... Wat een geleuter. Koekoek. Koekoek. Koekoek. Koek. <lacht> Dat moet ik niet doen, hè? Nee. Nee, ik kan niet goed zingen, jij. Sorry. Hé, hey, uh, we kennen niemand die niet jaloers is op onze bestverdienende medewerker. Hij is belezen, hij is wellevend. Hij is een heeft een benijdenswaardig torso en een indrukwekkende bos met krullen op zijn kop. En dan heb ik het natuurlijk niet over Jan Roos, maar over Nico. Na de glansrijk gewonnen wedstrijd tegen het belabberde Ajax vorige week, zong Ado VMBO Alex immers: Wij gaan op Jodonjacht tijdens het Viron in het supportershuis. Een smakeloos en vreselijk dom liedje. Een tekst die natuurlijk direct het beeld van opgejaagde Jodon uit de Tweede Wereldoorlog oproept. Lex Immers is een triest figuur zonder hersens. Zoals 99% van alle profvoetballers. De hysterische reactie op het domme liedje was geschiedkundig helemaal juist... maar in de huidige werkelijkheid enorm overdreven. Als ik Jodon zeg, bedoel ik geen Jodon, stamelde Immers... Ik bedoel dan Ajax-Sidon, want die noemen zich Jodon. Begrijpt u het nog? Als Ajax-reporters zich Negos noemen, gaan ze in Den Haag op Negorjacht. Ook niet een mooie tekst, maar zo is het nou eenmaal in het denkpatroon van het huidige voetbal. Godzijdank noemen ze in Amsterdam zichzelf geen Eendon, want anders waren er al kamervragen gesteld door de Partij van de Dieren. De vijf wedstrijden schorsing en een geldboete voor Immers is zwaar overdreven. De jongen wordt bestraft voor zijn eenvoud. En als je daarmee begint, is de Nederlandse voetbalcompetitie ten doden opgeschreven. Dat was Nico Dijkshoorn. Prachtig. Ja. Oh, de nadeuk. Ja. Oh Jan, ik moet een vreselijk lachen. Waarom? Nou, omdat je, wat je net met je vinger omhoog ja, ja. deed. Ze van, ik wil een kieuw geven, maar er werd gewoon al ja, ook. Hey Volgende week, wie hebben we? Nou? Ja, we gaan de hogere cultuur weer eens doen. Het was toch niet te geloven want jij hebt hem een tijdje geleden nog ontslagen. Ik heb he? hem er gewoon keihard uitgepleurd. Gewoon op opzodemiet ja. erin. En toen heeft hij ons in de steek gelaten namelijk. En hij ja. heeft beloofd dat hij dat nooit meer zou doen. Nee. Vrijdag zou hij bij Stenders zijn. En uh, ja, je raadt het al. Niet gekomen. Niet bij Stenders. Nee. Dus uh, aanstaande zondag zitten wij gewoon 40 minuten met een lege stoel. En uh, wat zingen wij dan? Ja, verwacht dat ik nu een liedje nee, van ja, hem zie? Uh, ik krijg geen keer een nee, liedje, liedje van hem. Ik weet ook, die moet ook researchen, zeg maar. Nou, in ieder geval, dames heren, jongens, meisjes, Rolfink, ja. en heren, jongens, meisjes. Dries Roefink. komt het uh, cultuurblokje bij ons doen uh, van 40 Over vijf, de cultuur. Met, uh, dus uh, u kunt met de geurstart op vakantie gaan. Nou, we doen niet zo lullig. Ja, is waar. Hoe voel je Fleur? Ik vond Fleur, Jullie houden van elkaar, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen... En er ik, hing iets in de lucht. Er hing iets, het inderdaad, broeide. in de lucht. En het broeide en het bloeide. En ik ben er helemaal van in de war. Ja, ja, het was mooi. Ja. Het is mooi. Ja, en dat ze ook een beetje met Marietje ging tokkelen. Ja, ja, ja, dat was ook mooi. Er dat waren we, geen vrienden. Dat was ook mooi. Dat was allemaal zo mooi. En, de, en, en, en dat de PVV eh, draait met hun ja, kern. -Hennercy. Er komt gewoon geen, tweede, geen nieuwe kerncentrale in Nederland. Want de PVV is te ja, binnenkort. en, en uh, Maxime Verhagen is voor. Maar uh, Geert zegt binnenkort neunen. Ja. En weet je waarom? Omdat 70% van de bevolking neun zegt. Dus zegt de PVV ja, ook, ook luisteren naar de bevolking. Neun. En ja. zo is maar net. Ja. Eh, democratie demos. Hey, en uh, we hebben hem maar één keer genoemd vandaag. Eh, uh, de kabouter? Nee. Nou? Job! Ah, Jobcoin, ja. Twee keer nu. Drie. Ja, nou misschien moet ik je eruit nodig. Hé hey Jan, uh, ik ga naar huis, want ik vind het mooi geweest. Ik uh, rond even af hier. Dit programma werd gesubsidieerd door Jan Wezen, Jan Borst... en Jan de Belastingbetaler, regiegast Jan Gussenklo, extra regiegast Jan van Lent, muziekselectie Jan Agema... Platenbaas Jan Stenders, beveiliging Jan Benning... visagie en beeld Janne Marie Dekker... en aan de knoppen zat de eerwaarde... De altijd goed lachse, Jan van Tienen. Tot volgende week, mensen. Tot Doei. Tot volgende week. vrienden. Dag. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Dus we gaan niet bombarderen.